Dit is les 59 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. We beginnen deze les met enkele nieuwe woorden. Zegt u ze in het Spaans na en controleer telkens uw uitspraak. El sueldo. El sueldo. Het salaris. La boda. La boda. De bruiloft. La mano. La mano. De hand. Horrible, horrible, verschrikkelijk, fijar, fijar, vaststellen, aumentar, aumentar, verhogen, llorar, llorar, huilen, el cinturón de seguridad, el cinturón de seguridad, de veiligheidsgordel. We gaan deze woorden oefenen, zegt de Nederlandse woorden direct in het Spaans. De bruiloft. La boda. Huilen. Llorar. De hand. La mano. Verhogen. Aumentar. De veiligheidsgordel. El cinturón de seguridad. Het salaris. El sueldo. Verschrikkelijk. Horrible. Vaststellen. Fijar. Opmerking. Fijar, aumentar en llorar zijn regelmatige werkwoorden. In de voorgaande lessen hebben we met een aantal vraagwoorden kennis gemaakt. U vindt ze bij elkaar in het overzicht achter in deze les. Kijkt u ze even na voordat u verder gaat. Van het woord quanto. Kunnen we mannelijke en vrouwelijke vormen onderscheiden als dit vraagwoord voor een zelfstandig naamwoord staat? Zeg de volgende zinnen direct in het Spaans en controleer uzelf na elke zin: Hoeveel geld heb je? dinero tienes? Hoeveel melk heb je gedronken? leche has bebido? Hoeveel gulden kost deze tas? Cuántos florines cuesta este bolso? Hoeveel pesetas moet ik hem betalen? Cuántas pesetas tengo que pagarle. Het vraagwoord quién kent ook de meervoudsvorm, namelijk quienes. Zegt u eens na. Quién es este chico? Wie is deze jongen. Quienes son estos chicos? Wie zijn deze jongens? We leren er nog een vraagwoord bij. Zegt u het even na? Qual? Qual? Welk? Quales? is? Welke? Dit woord wordt gebruikt als we ergens een keuze uit moeten maken. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen maar eens na en vergelijk ze met elkaar. Ké coche tiene usted? Welke auto hebt u? Quál de los dos coches es suyo? Welke van de twee auto's is van u? Ké libros te gustan más? Welke boeken vind je het leukst? Quáles de estos libros quieres comprar? Welke van deze boeken wil je kopen? Qual de esas chicas es tu Welk van die meisjes is jouw zuster? Opmerking. Op een vraagwoord wordt altijd een klemtoonteken geplaatst, ook als het vraagwoord in het midden van een zin staat. Kijkt u maar eens. Perdone senor. Por donde se va la salida? Excuseert u mij, meneer. Hoe kom ik naar de uitgang? No sé cómo se llama usted. Ik weet niet hoe u heet. We maken hierover uiteraard een oefening. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans en controleer uzelf zelf telkens zorgvuldig. Ik ga hem bellen om te vragen hoe zijn vrouw het maakt. Voy a llamarlo para preguntar: ¿Cómo está su mujer? zij willen hem niet zeggen hoe lang zij in spanje zullen blijven no quieren decirle cuánto tiempo se quedarán en españa waarom gebruikt deze arbeider de veiligheidsgordel niet porque este obrero no usa el cinturón de seguridad welke dag gaan ze trouwen qué día van a casarse hebben ze de datum van de bruiloft al vastgesteld? Ja han fijado la fecha de la boda. Ik weet niet waarom het meisje huilt. No sé por qué llora la chica. Van wie vernam u dit? De quién supieron ustedes esto? Wat voor een weer is het vandaag? qué tiempo hace hoy ik weet niet waar de kinderen heen zijn gegaan no sé a dónde se han ido los hijos welke van deze twee kranten wil je lezen qual de estos dos periódicos quieres leer Waar komen deze buitenlanders vandaan de dónde zijn estos extranjeros Brussel is de hoofdstad van België, niet waar? Bruselas is la capital de capital van België, ¿no? Welke zijn de belangrijkste van alle Spaanse steden? Quales son las más importantes de todas las ciudades españolas? Waarom heb je deze fles geopend? Con qué has abierto esta botella? We moeten ons op het VVV kantoor op de hoogte stellen waar het museum van Picasso is. Tenemos que informarnos en la oficina de turismo ondeme está el museo de Picasso. Waarom wil jij me niet zeggen wie die dames zijn? Porque no me quieres decir quiénes son esas señoras? Hij wil mij niet zeggen wanneer ze hem het salaris gaan verhogen. No quiere decirme le van el Wat is er met jou aan de hand? Ik ben gevallen en nu doet de hand me pijn. He caído y ahora me duele la mano. Het is verschrikkelijk nietwaar? Es horrible, ¿verdad? De vraagwoorden qué en quién worden vaak als uitroepwoorden gebruikt. Zegt u de volgende Spaanse voorbeeldzinnen eens na. Qué día tan malo. Wat een slechte dag. Qué bonita es la chica. Wat is het meisje mooi. Qué horrible. Wat verschrikkelijk. Quién lo diría. Wie zou het zeggen? We gaan dit zelf toepassen. Zeg de volgende zinnen direct in het Spaans en controleer uw antwoord en uw uitspraak. Wat onwelvoegelijk! Qué barbaridad. Wat is de auto vuil. Qué sucio está el coche. Wat een groot huis. Qué casa tan grande. Wie zou niet met vakantie willen zijn? ¿Quién no querría estar de vacaciones? En nuit, iets anders. Zegt u de volgende Spaanse zinnen eens na en let, por op de Si hace mal tiempo, nos quedamos en casa. Si vuelves antes de las siete, iremos al cine. Als je voor zeven uur terugkomt, zullen we naar de bioscoop gaan. Als ze mij het salaris verhoogden, zou ik trouwen. Dit zijn drie zogenaamde si-zinnen. We kunnen de bovenstaande Spaanse zinnen in een schema weergeven. En dit schema geeft dan tevens de regels aan die voor deze si-zinnen gelden. Si plus werkwoord, tegenwoordige tijd, werkwoord, tegenwoordige tijd. Si plus werkwoord, tegenwoordige tijd, werkwoord, toekomende tijd. Si plus werkwoord, subcontivo, verleden tijd, werkwoord, conditional. En nu gaat u zelf weer aan de slag. Bij het weergeven van de Nederlandse zinnen in het Spaans, moet u steeds rekening houden met de bovengenoemde regels. Neemt u er rustig de tijd voor. Als ze mij het salaris verhoogden, zou ik genoeg geld hebben. Si me aumentaran el sueldo, tendría bastante dinero. Als ik een mooi meisje vond, zou ik met haar trouwen. Si encontrara una chica bonita. Me casaría con ella. Als we hard werkten, zouden we ons een groot huis kunnen bouwen. Si trabajáramos mucho, nos podríamos construir una casa grande. Als ze mij het salaris verhogen, zal ik genoeg geld hebben. Si me aumentan el sueldo, tendré bastante dinero. Als ik een mooi meisje vind, trouw ik met haar. Si encuentro una chica bonita, me caso con ella. Als we hard werken, zullen we ons een groot huis kunnen bouwen. Si trabajamos mucho, nos podremos construir una casa grande. We zullen de grammaticale kennis van deze les afsluiten met het leren van de onregelmatige vormen van het werkwoord querer, willen, houden van, liefhebben, in de preterito definido. Zegt u de persoonsvormen na. Kise. Kise. Ik wilde, ik heb gewild. Kisiste. Kisiste. Jij wilde, jij hebt gewild. Kieso. Hij wilde, hij heeft gewild. Kisimos. Kisimos. Wij wilden, wij hebben gewild. Kisisteis, kisisteis. Jullie wilden, jullie hebben gewild. Kisieron, kisieron. Zij wilden, u wilde, zij hebben gewild. U heeft gewild. We gaan hiermee oefenen. Maak de volgende zinnen compleet door de juiste vorm van de pretérito definido van het werkwoord querer in te vullen. Er staat: Yo, hacerlo y también él, hacerlo. U zegt dan: Yo quise hacerlo y también él quiso hacerlo. Nosotros, hacerlo y también nuestros amigos, hacerlo. Nosotros quisimos hacerlo y también nuestros amigos quisieron hacerlo. Usted, hacerlo y también yo, hacerlo. Usted quiso hacerlo y también yo quise hacerlo. Tú, hacerlo y también mi hija, hacerlo. Tú quisiste hacerlo y también mi hija quiso hacerlo. Vosotros, hacerlo y también ustedes, hacerlo. Vosotros quisisteis hacerlo, y también ustedes quisieron hacerlo. We zijn alweer toe aan de laatste oefening van deze les. Hierin zullen we de proef op de som nemen en eens nagaan of u de nieuwgeleerde grammaticale stof al onder de knie hebt. Zeg de gegeven zinnen in het Spaans en vergeet niet uzelf telkens nauwkeurig te controleren. Hoeveel betalen ze je op de fabriek? te pagan en la fábrica? Ze betalen me 10.000 pesetas, maar het volgende jaar zullen ze mijn salaris verhogen. Me pagan 10.000 pesetas, pero el año próximo me aumentarán el sueldo. Wat vreemd. Qué raro. Wie zou dat denken? Quién pensaría eso? Toen ik hem zag, had ik zin om te huilen. Al verlo, tuve ganas de llorar. Wie zijn de jongens die je altijd vergezellen? ¿Quiénes son los chicos que siempre te acompañan? En welke van hen is je verloofde? ¿Y cuál de ellos es tu novio? Pedro vindt je vreemd. Pedro te encuentra rara. Waarom groet je hem niet? no lo saludaste? Ik weet het zelf niet. Yo misma no lo sé. Ik wilde op zijn groet antwoorden, maar. Ik ging door zonder te antwoorden. Quise contestar a su saludo, pero. seguí sin contestar. Wat een gevaarlijk werk! Qué trabajo tan peligroso. Jongens, we moeten veiligheidsgordels aandoen. Chicos, tenemos que ponernos los cinturones de seguridad. Aan welke van deze vijf sporten geeft u de voorkeur? ¿Cuáles de estos cinco deportes prefieren ustedes? Pedrito, laat me je handen zien. Het lijkt me dat ze erg vuil zijn. Pedrito, me ver las manos. Me parece que están muy sucias. Als u vroeg opstaat, zult u de trein van acht uur kunnen nemen. Si se levanta temprano, podrá tomar el tren de las ocho. In welke wijk wonen jullie en waar ligt ze? In qué barrio vivis? ¿Y donde Als ik veel geld had, zou ik voor jou een erg grote auto kopen. Si mucho dinero, te un coche muy als je minder sprak, als je meer werkte en als je voor mij een kleine auto kocht, zou ik al tevreden zijn. Si hablaras menos, si trabajaras más y si me compraras un coche pequeño, ya estaría contenta. Con qué has lavado este vestido? we vanmiddag naar het zwembad gaan, kunnen we geen afscheid van Carlos Si vamos a la piscina esta tarde, No podemos despedirnos de Carlos. Wat een mooie dag. Que dia tan hermoso. Wat doen we? Weet je hoe laat de bus naar het strand vertrekt? Sabes a qué hora sale el autobús a la playa? In de leesoefening die straks volgt komen een paar woorden voor die we nog niet kennen. Zegt u ze een paar keer na. Atarse atarse zich vastmaken, moverse, moverse, zich bewegen, la viuda, la viuda, de weduwe. el alboroto, el alboroto, het tumult, el presentimiento, el presentimiento, het voorgevoel. Agarrar de, agarrar de, grijpen bij, el pecho, el pecho, de borst. Opmerking. Agarrar is een regelmatig werkwoord. Atarse is een regelmatig wederkerend werkwoord. Moverse is een wederkerend werkwoord met de tweeklank u-e. Dit is les 60 van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. In de laatste les van dit lesboekje gaan we de nieuwgeleerde grammaticale stof en de nieuwe woorden uit de voorgaande drie lessen grondig herhalen. Het is de bedoeling dat u de gegeven zinnen direct in het Spaans zegt. De juiste Spaanse zin volgt telkens ter controle. Hoe heet de hoofdstad van Spanje? Waar ligt hij? En hoeveel inwoners heeft de stad? Como se llama la capital de España? Dónde está? Y cuántos habitantes tiene la ciudad? Madrid ligt in het centrum van het land. En met de wijken die rondom het centrum liggen, heeft hij meer dan drie miljoen inwoners. Madrid está en el centro del país y con los barrios que están alrededor del centro tiene más de tres millones de habitantes. De vacanti van dit jaar denk ik in het zuiden van Spanje door te brengen. Las vacaciones de este año pienso pasar en el sur de España. Ik ga liever daarin omdat het in het noorden van het land ook in de zomer vaak regent. Prefiero ir allí, porque en el norte del país llueve muchas veces también en verano. Op het reisbureau hebben ze me gezegd dat het beter is een hotel aan de kust in het begin van het jaar te reserveren. En la agencia de viajes me han dicho que es mejor reservar un hotel en la costa a principios del año. Carlos is gestopt met studeren. Carlos ha dejado de estudiar. Het slechtste is dat hij nu geen werk kan vinden. Lo peor es que ahora no puede encontrar trabajo. Ik vind hem erg vreemd. Kun je me zeggen wat er met hem aan de hand is? Lo encuentro muy raro. Puedes decirme qué le pasa? Ik weet daar niets van. No sé nada de eso. Wat onwelvoegelijk. Qué barbaridad. Elke keer dat ik hem zie, nodigt hem hij mij uit, terwijl hij weet dat ik een verloofde heb. Cada vez que lo veo me invita... Sabiendo que tengo novio. We zijn al moe. Kunnen jullie ons hiermee helpen? Ja, estamos cansados. Podéis ayudarnos met esto? Het spijt ons, maar we begrijpen er niets van. Lo sentimos, pero nosotros no comprendemos nada de esto. We stonden op het punt te vertrekken toen mijn broer terugkwam. Estábamos para salir cuando volvió mi hermano. Hij kwam ons zeggen dat er geen rechtstreekse treinen in de richting van Barcelona gingen. Vino a decirnos que no había trenes directos hacia Barcelona. Toen de film begon, stond Pedro op en ging weg zonder te zeggen waarom. Al comenzar la película, Pedro se levantó y se fue sin decir por qué ¿qué es lo más típico de las españas gewoontes qué es lo más típico de las costumbres españolas welke van deze twee gewoontes is de meest typische cual es la más típica de estas dos costumbres excuseert u mij meneer maar de balpen waarmee u schrijft is van mij Perdóneme, señor, pero el bolígrafo con que escribe es mío. Nee, deze is van mij. De uwe ligt op die tafel daar. No, este is es mío. El suyo está en aquella mesa. Dit vind ik niet leuk. Esto no me gusta. Zeg dat niet opnieuw. Het is het enige dat ik niet wil horen. No vuelvas a decir eso. Es lo único que no quiero oír. We zijn aan het sparen om een reis naar Latijns-Amerika te maken. Para hacer un viaje a we zullen daar ongeveer twee maanden blijven. Nos allí unos meses. Als we meer vrije dagen konden vragen, zouden we daar een half jaar blijven. Si Als we más kunnen, libres, zouden we allí medio jaar Zijn dit de kranten die zojuist aangekomen zijn? Zijn dit de periódicos die acaban zijn de llegar. Waar zijn de heren Waar zijn de heren met wie we moeten spreken? Donde están los con que Het was een erg gevaarlijk werk. En de arbeiders moesten veiligheidsgorders aan doen. Era un trabajo muy peligroso. Y los obreros tuvieron que ponerse cinturones de seguridad. Al vele jaren zijn we goede vrienden. Ya hace muchos años somos buenos amigos. Toen we klein waren, speelden we vaak samen. Cuando éramos pequeños, muchas veces jugábamos juntos. En nu hij me twee keer per week. Y ahora él me visita dos veces por semana. Wat heb je in je hand? ¿Qué tienes en la mano? ¿Quién te lo ha dado? Es is onmogelijk. We kunnen geen grote supermarkt bouwen in de rustige straat waarin bijna niemand woont. Es imposible. No podemos construir un supermercado grande en la calle tranquila in que no vive casi nadie. Lijkt het je niet gevaarlijk wat de kinderen aan het doen zijn? ¿No te parece peligroso lo que están haciendo los hijos? Ik ben bang dat ze vallen. Tengo miedo de que se caigan. Wat een grote hoogte. Que altura tan grande. Ik krijg hoogtevrees. Me viene el vértigo. Een van de Spaanse gewoontes is complimentjes te geven, ook aan de onbekende vrouwen. Una de las costumbres españolas es decir piropos. También a las mujeres desconocidas. Si tuviera más dinero, construiría una piscina en mi jardín. Als tijd heeft, belt je si tiene tiempo, te llama mañana. Als je niet thuis bent, dan zal hij je woensdag bellen. Si no estás en casa, entonces te llamará el miércoles.